4 uur. Christian Bonebakker met het alle andere verwonden. Daarna pleegde hij zelfmoord. Er was vandaag een herdenking en er zijn kransen gelegd... bij een monument voor de slachtoffers. Geert Wilders werkt aan een vervolg op zijn film Fitna. Op Twitter zegt de PVV-leider dat hij bezig is met negen nieuwe delen... die hij Fitna 2 tot en met 10 noemt. Het worden korte filmpjes met een heldere uitleg over het gevaar van de islam... en de noodzaak tot de-islamiseren, schrijft Wilders... Hij publiceerde zijn eerste fitnah-film in 2008. De 16 minuten durende video bestond uit citaten uit de Koran en archiefbeelden. Wilders werd vervolgd voor groepsbelediging en haatzaaien, maar werd daarvan vrijgesproken. In de Amersfoortse wijk Vathorst is een automobilist een huis binnengereden. De bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Volgens omstanders had de man een paniekaanval. Hij zou in zijn pyjama in de auto hebben gezeten... De bewoonster van het huis bleef ongedeerd, zij was boven op het moment van het ongeluk. De gevel van het huis in Amersfoort is zwaar beschadigd. De overheid moet kunnen ingrijpen als een Nederlands bedrijf in buitenlandse handen dreigt te vallen, vindt ASML-topman Peter Wenning. Hij zei in het tv-programma Buitenhof dat dat in andere landen, zoals de VS, Duitsland of Frankrijk, ook gebeurt. Op dit moment azen Amerikaanse bedrijven op Unilever en Axonobel. Nobel. Wenning vindt dat de regering een ongewenste overname moet kunnen blokkeren. Bestaande beschermingsconstructies, zoals een stichting die extra aandelen kan uitgeven om de besluitvorming te beïnvloeden, schieten volgens hem tekort. Het weer, het blijft de hele dag zonnig. De maxima lopen uiteen van 16 graden op de Wadden... tot 21 in het zuidoosten. Vannacht neemt de bewolking toe en draait de wind naar het noordwesten. Morgen is het een stuk frisser met 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Naarden-West en Naarden staat 5 kilometer file... met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de Ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag voor te de Nieuwe Meer 2 kilometer. Op de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp voor de Heemstede Dreef 2 kilometer. De N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en Hillegom een half uur verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 You know me like you know me, nah nah yeah. I am not your homie, not your home Ooh, nah nah yeah. Don't act like you know me like you know me, nah nah yeah. You don't know me. What you, what you gonna do? uh, yeah. Time is money, so don't fuck my mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit chat, killing my vibe. Mm.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 throw shapes together But it doesn't mean you're in my circle Yeah mm. Cruise through life and I'm feeling on track If you can't keep up then you better fall back mm. Cause money look better when I see it all stuck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 Dat was uh, de single van uh, Crack David en Walking Away. CFM, Race Radio, Bit Report. Ja, vanmorgen om 8 uur. Dolly staat we al allemaal aan de buis gekluisterd natuurlijk. Tja. Voor de Grand Prix van uh, China. En uh, ja, onze Maxi hey, hebben we in actie gezien. En hoe? Zo, en hoe? En hoe? Wat was het weer een geweldenaar vandaag. Ongelooflijk. En trouwens... Uh,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 En uh, de coureur, waar die vandaan ja, komt. Ja, ja. Dus, maar dan kom je er nog niet. Nee, hè. Nee, nee ik vond het erg raar. En, en wat ik ook heel raar vond, was dat uh, aan het einde kwamen er drie interviews. En uh, Lewis Hamilton die had het over this Bloke en uh, Our Buddy Here.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 Dan hebben we nog een leuk uh, sportevenement gehad vandaag. Want vandaag was de marathon in uh, Rotterdam. Het was de 37e editie. En die is gewonnen door Marius Kimoutai, een uh, Keniaan. En die liep uh, zijn elfde marathon onder een uh, ja, heerlijke stralende voorjaarszon Natuurlijk, hoeveel lekkerder wil je het hebben? En hij liep het uh, parcours van 42,195 uh, kilometer...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 Wie was dat, Ivo? was stond Ivo? Ivo? Nee? <laughs> nee, nee, Ivo was er niet. Hey, nee. Jammer nou, jammer nou. Hadden we en, weer een peestje En dit was een bie. Het was <laughs> een bie. Oh. Zie je hem al wel lopen met een marathon? Oh, Dat zal wel heel erg zijn. Kom je me wel aanmoedigen, hè? Uiteraard. Ah, okay. Uiteraard. Nou, ja, ja, wie weet, hè, misschien Mag ook Maak ik nog toch een spannend voor je. Ja, dank je. I've got my world. Why should I think about the rain falling? Inside. Try to put one foot in Eden Imagine how I must be feeling mm.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 Maar dat maken wij niet meer mee. Nou ja, Die uitslag. een kwartiertje. Een ja, maar, kwartiertje. maar de uitslag niet meer. Nee, dat niet. nee, nee, nee, nee. We zijn wel weer thuis. Zo is dat. <laughs> hm? Of Op het strand. I'm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 het zingen. Wil je dat uh, live zien? Dat kan hè? via www.zv-live.nl Zie je dondy, dondy in actie in de studio. Hoe leuk is dat?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 Er geen officiële melding over uitgegaan, volgens mij. Eens even kijken op 1 en nou ja, Mochten de ja. meldingen binnenkomen, mochten mensen weten. Mocht u weten wat er aan wat de hand, aan hand, de hand is, is, laat het even weten. Bel naar de studio op 023 57 30393. Zodat we Zandvoort kunnen informeren. Zo dadelijk het gedicht van de dag, of gedichten van de dag, door Dolly Tempierik, Maar eerst gaan we naar z'n kick luisteren. Hier is ze nog een keer met Op Fietsen. Dan fietsen de doelzaam de, de en deur. Dan zijn we de en als ik dadelijk neem in dit moet ben, dan fiets ik deur. Dan zeggen we samen, ga ik vinger dan. En Amsterdam, met alles door kanaal. schnaal. ik de dan fietsen ga, fiets ik deur. Want ik wil al iedereen wil alles zien. De les mooie dag van de misschien, Alhoewel het met de winden bellen jongens mooi kan vies. Die de deur, wie, Maar achteraf het wel te maak gaat weer. Aan je zo'n en slim. het als vanzelf. Die dat mee waard, die dat was, die dat vandaag. de band Die ja niks te De ik denk ze denken dadelijk in, ik ga in het buitenland. Gebe hebben oor, brak ik sta in te gebied, bij een in de kieken, kam, en ik sta hier in mijn denk, maar zij zijn nou, links af, de deur. Waar ik wil al wie, er na de hemel meer, ik kan de hek niet meer, er waar ik en hier, ik kan dadelijk over mijn zoden, dan ben ik weer terug ik in het Ik wil al wie, er na een baan, gebaas, ik gezien de zin noorden en het oosten zijn ik zit op en een beetje sneeuw. Dan giet het als vanzelf. Wie dacht mij waard? Wie dacht mij waard? Wie dacht mij waard? van daar Ik heb de bang voor mijn met...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 Ik spannend, spannend, spannend, ik, ben benieuwd, spannend, van ik spannend, een spannend. spannend. krijg. En uh, wat ook spannend wordt straks ja. om zes uh, uur de uitzending ja. van Ruud. Ja, ja. Het, uh, de Matthäus Passion hè, van zes tot negen vanavond... Uh, is Ruud hier in de studio om uh, de uitzending te verzorgen. En uh, het eerste half uur uh, geeft hij een, een inleiding uh, over de Matthäus Passion. En uh, hij wordt integraal uitgezonden. Uh, luistert u alle...